...met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Metz zegt dat voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... ...een staakt het vuren denkbaar is. Dat zei hij na een overleg met president Zelensky en andere Europese leiders. Eerder waren ook Amerikaanse en Oekraïnse onderhandelaars al voorzichtig optimistisch. Er is zonder meer gesproken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Rusland had een eerder Europees voorstel afgewezen. Het Openbaar Ministerie eist zelfstraffen van ruim vijf jaar en hoge boetes tegen twee ondernemers vanwege het ongeval met een stint in Os. Daarbij kwamen zeven jaar geleden vier kinderen om het leven. Volgens justitie zijn de ondernemers schuldig aan het ongeval en ook aan valsheid in geschriften. Ze zouden vooraf hebben geweten dat de remmen niet goed werkten.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 Het pensioenfonds voor de metaal- en technologische industrie... werkt niet meer samen met vermogensbeheerder BlackRock. Volgens het fonds PME doet BlackRock niet genoeg voor milieu en klimaat. Het Amerikaanse bedrijf stapte eerder uit een klimaatclub van investeringsmaatschappijen. Het pensioenfonds dacht toen al na over wat het zou doen met de 5 miljard euro in aandelen bij BlackRock. Het fonds vindt dat BlackRock als grootste vermogensbeheerder ter wereld verantwoordelijkheid moet nemen. Het weer vanavond droog met opklaringen en vannacht koelt het flink af. Morgen is er een mix van wolken en zon. Het blijft bijna overal droog. en Het wordt ook een zachte dag met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Rest expedited, so I'll I'm not surgery, the symptoms. I'm procedures, So the Take materials tears To cause its skin to crack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 ...wekelijks op de hoogte houden dankzij Metal News en de Concertagenda. En vanavond luister je alweer naar de vijfde uitzending... ...van mijn twaalfdelige special van Play It Loud... ...Dutch Fury Goes 12 Provincies. Waarin de lokale metal scene centraal staat van betreffende provincie... ...en ik aandacht heb voor een belangrijke selectie... invloedrijke, maar ook opkomende metalbands... ...die daarvoor heel veel betekend hebben en belangrijk zullen zijn voor de nieuwe generatie metalheads. En na mijn laatste specials over de minder actieve... maar opbloeiende metalscene in Groningen... en de daaronder gelegen buurprovincie Drenthe... dat in vergelijking met zijn noordelijke buren... minder bekend staat om zijn levende, levendige metalscene... maar dankzij een aantal doorgewinterde metalfans... nieuw leven ingeblazen wordt... reizen we voor de special vanavond nog zuidelijker af... naar de provincie Overijssel... waar gezien de hoeveelheid de grote namen die voorbij gaan komen vanavond... de metalscene wel sterk vertegenwoordigd is en erg leeft. Ik probeer dankzij een aantal telefonische gasten te weten te komen... in welke regio of stad metal het meeste leeft... en vooral waar de metalhead naartoe kan... om zijn geliefde bands live te bewonderen. En we begonnen het uur en deze special... met een van de bestaande death metal bands van Nederland. De legendarische Death Doom formatie Asphix. Dat is opgericht in 1987 in Oldenzaal... door Bob Baggers en Tony Brookhuis. En je hoorde het nummer Botox Implosion... afkomstig van hun tiende studioalbum Necrosaurus. Sinds 2014 is zanger Martin van Drunen... nog de enige overgebleven originele lid sinds het debuut The Wreck uit 1991... al was hij alleen te horen op de eerste twee albums van de band... tot zijn terugkeer in 2007. En voor de andere langlopende death metal band uit Overijssel... reizen we af naar Enschede... waar Pestilence is opgericht in 1986... en waar eerder genoemde Martin van Drunen zijn carrière in 1987 is begonnen. Hij is door Pestilence' tweede demo... het debuutalbum *Malias Maleficarium... en het tweede album Consuming Impulse uit 1989... waar ik nu het nummer Chronic Infection van ga draaien... I'm I don't. Give it harder to the past Thousands of men put away in isolation Summoned from the prodding In En tot slot, in het eerste blokje kwam de oldschool thrash metal voorbij... van het eveneens uit NSGD-komende Distillator... met het nummer Guerrilla Insurgency... komend van het debuutalbum Revolutionary Cells in 2015. De band werd in 2013 opgericht... en heeft tot hun naamsverandering in 2020 na Cryptosis... twee albums, één EP en een split... Uh, met split, sp uh, split chaser uitgebracht, sorry. Uh, aan de telefoon heb ik nu uh, Frank Teriet, uh, bassist van uh, Cryptosis. Uh, goedenavond, uh, Frank. Leuk dat je er bent vanavond. Hey Marcel, goedenavond. Goedenavond man. Uh, leuk dat je tijd hebt voor Dead Fury. Uh, hoe gaat het uh, met jullie? Uh, jullie hebben natuurlijk een druk jaar achter de rug met cryptosis, uh, met shows en uh, releases. Hoe staat de band er op dit moment voor? Uh, nou, de drukte gaat eigenlijk gewoon door. We gaan. Uh een uh, nieuwtje die uh, hmm. morgen gaan we aankondigen. Uh, we gaan naar een maand tour in Amerika met oh. Obscura. Wow. in uh, maart en dan uh, in juni hebben we nog een tour met in uh, Midnight in uh, Engeland, 10 ah. dagen. En uh, ondertussen gaan we nog naar uh, Mexico, Griekenland, uh, Italië. Zo. Dus ja, we, zijn, we zitten niet stil zeg maar. Nee, dat uh, gaat uh, erg goed. Dat gaat heel goed voor de winstort horen. <laughs> Niet verkeerd, man. Top. Uh, nou ja, zoals gezegd, jullie komen uit Enschede, hè? dat al jaren bekend staat om een levendige metal scene. Uh, wat betekent die stad voor jullie als band? Uh, is het een uh, fijne uitvalsbasis? Ja, het is een hele prettige uitvalsbasis. Het is, uh, ja, het is een stad, maar het is ook uh, ja, een, een rustige omgeving hier met veel natuur en... Mm -hmm. Ja, de, in, de, in de historie van NCD heb je natuurlijk een, uh, ja, een aantal best wel bekende bands zoals Pestilence, uh -huh. Asfix, uh, ja, maar ook als je wat verder ja. teruggaat gaat, Vandenberg. Dus uh, ja, er is hier heel veel te doen op het gebied van, uh, van muziek. Ja. En uh, ja er zijn altijd bandjes en, uh, en vooral in, in de metal. death metal is hier uh, heel populair. Ja, we hebben het net over gehoord inderdaad. Hè. Asfix niet tenminste en Pestilence natuurlijk, grote namen. Ja. Ja, en en hoe, uh, hoe actief is de metal scene in NCD op dit moment ook? Is uh, zijn er veel nieuwe bands die opkomen? Een to toffe lokale initiatieven? Dat soort dingen? Uh, nou ja, we hadden uh, een jaar of tien geleden... Hadden we de head, uh, MCD's Headbangers-organisatie, mm -hmm. EHBO... Die, uh, die heel lang heeft bestaan. Ze mm -hmm. Zit uh, volgens mij eind jaren negentig. En uh, die zijn er toen mee opgehouden. En, ja, toen was het, is het wel even een tijdje ingezakt. Maar uh, ik heb de indruk dat het nu... Ja, dat het wel weer uh, ja, de, de, de oude jongens die in, uh, in bandjes spelen, die beginnen weer nieuwe projectjes en, uh, en ook de nieuwe generatie pakt de instrumenten op. Dus uh, ja, er ja, gebeurt best wel veel. Er gebeurt heel veel op het moment, uh, merk ik ja. inderdaad. Ja, ja. Nou, goed man. En zijn er ook genoeg uh, plekken voor metal uh, bands om uh, te spelen, zo, uh, rondom uh, Enschede? Denk aan bijvoorbeeld poppodio, oefen, uh, oefenruimtes, cafés en dergelijke. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, we hebben hier wel wat plekken. Uh, Metropole is dan de bekendste, denk mm -hmm, ik, die je eigenlijk ja. altijd wel op tourposts ook terugziet bij grotere bands. Uh -huh. um, maar ja, we hebben Café Rox hier in Enschede, wat ja. uh, één keer in de zoveel tijd op woensdagavond metal bands heeft. We hebben uh, De Kroeg in Oldenzaal, die uh, toevallig komende zaterdag een metal show heeft met de mensen van Innocent en Hengelo, vrij bekend, maar ja, ja echt underground, maar wel een <coughs> hele goede sfeer. dus uh, ja, daar is, uh, is best wel veel te doen. Oké, okay, dat is mooi om te horen. Ja, en en ja. kleinere clubjes of uh, kleinere cafeetjes verder nog? Of is dat echt ja, dat, ja, de, de Café Rock is het uh, ja, podium van Twente. Ja, is dat het kleinste podium? Nou ja, dat claim is het uh, zelf, maar uh, ja, het of. is vrij klein. Oké. Nou ja, beter. Dat is toch uh, in ieder geval uh, wat voor de metalhead te doen, dus uh, begrijp ik. En uh, wat zijn, uh, wat zou uh, volgens jullie uh, helpen om de scene nog sterker te maken? Zijn er dingen waarvan je denkt dan, als dat, dat er meer zou zijn, uh, dan goed, de scene vanzelf? Nou, we hebben niet echt een, uh, een metal festival meer uh, ja. hier in Twente. Tenminste, we hadden vroeger Elsrak festival, misschien wel eens van gehad in Reizen. Ja. Ja. Um, en uh, daar, ja, daarvoor hadden we bijvoorbeeld Flat Rock hier in Enschede op de universiteit. Okay. Uh, het Banging Enschede Festival in de, in de yeah. uh, attractie. Ja, dat is allemaal niet meer. En, uh, ah, dat uh, ja, het zijn voornamelijk nu clubshows uh, eigenlijk wat hier uh, gaande is. En, ja. Uh, ja, een een, een wat festival met wat grotere, grotere acts. Dat zou uh, mooi zijn. Ja, dat zou zeker mooi zijn, inderdaad. Ja. Nou, wie weet uh, voor de toekomst, inderdaad. Uh, en tot slot, uh, waar zijn jullie uh, als Cryptosis momenteel bij bezig? Hè? Je zei het net al met uh, grote shows, uh, in het buitenland vooral. Maar kunnen we ook nog nieuwe muziek van jullie verwachten uh, dat je al kan teasen? Uh, nee, eigenlijk nee, niet. niet. Uh, we, zijn, uh, ja, we zitten daar nu echt over na te denken hoe we dat, uh, ja, hoe we dat gaan aanpakken. Want uh, we hebben momenteel zo'n gigantisch druk schema. Yeah. En uh, ja, we werken daarnaast nog part-time. Uh, ook part-time, dus ja, het is, uh, het is bijna niet te combineren met een normaal leven meer. En, nee, ik wou uh, net zeggen. Ja, ja. <laughs> dus jullie bij allemaal ja, hebben allemaal besloten part-time te werken nu uh, in plaats van fulltime? Ja, precies. Ja, we doen het al een aantal jaren part-time, aan. Ja, het is gewoon uh, anders te druk. Ja, uh, maar ja, we zijn aan het kijken wat we gaan doen uh, Misschien gaan we wel uh, brengen met een live album Of uh, gaan we iets geks doen met de covers of, uh, of een EP met nieuwe muziek okay. Dus uh, we zijn aan het schrijven Maar het gaat uh, wat langzamer dan dus dat, uh, ja. Minder de focus op, meer uh, op de toeren Dus begrijp ik ja, oké, okay. ja. Helemaal goed, nou, dankjewel voor je tijd Dat was het weer uh, voor, uh, voor mij wat vragen betreft uh, En voor je blik natuurlijk op de wensen uh, Met ons zien, uh, ik wens je heel veel succes met, uh, met alles Wat jullie nog gaan doen, en uh, natuurlijk in de toekomst ook uh, En hopelijk uh, spreken we elkaar uh, gauw weer Super, dankjewel. Ja, graag gedaan. We gaan eruit uh, met Ascending van uh, Cryptosis dus. Uh, van jullie uh, laatste album, hè? Of van jullie uh, yeah, album. Yes, alright. Dankjewel. Hey, fijne avond. En uh, tot de volgende. Oi hoi. Hoi hoi. hoi. same ze bestaan pas sinds 2023... de zojuist gedraaide dynamische en krachtige... black and metalcore band Tenuum... uit Enschede en Almelo... bestaande uit vijf getalenteerde muzikanten. Je hoorde de laatste single... The Ashes Whisper It Still... dat 2 oktober is verschenen... na mijn interview met Frank de Riet van Cryptosis. En dit vijftal haalt hun inspiratie uit bands... zoals The Black Dahlia Murder en Lorna Shore... en combineren intense guitar met angstaanjagende melodieën... die samen een sound creëren... die zowel bruut als diepzinnig is. De band opende afgelopen... Lopen februari nog de Metal Battle in Hedon, in Zwolle... ...en deden dat meer dan succesvol. Daar gaan we in de toekomst vast meer van horen. Een andere jonge band uit Enschede maakt wat ze zelf noemen... ...christelijke metalcore en het epitoom van ambivalentie... ...Hard als de hel met een hart voor de heer. Het verhaal van de band begon toen drie generatie Z-muzikanten... ...en een schreeuwende millennial prediker besloten een band te starten. De band had de visie om harde muziek te maken met een bijbelse basis... ...maar ze wilden niet klinken zoals iedereen. Life Alliance heeft daarom... Een een genre-overschrijdend geluid gecreëerd... waar metalcore en nu metal samenkomen... met pakkende rock, EDM en moderne metal. Ze maakten in 2023 een groot debuut... met de genre-overschrijdende EP The Phil. Sindsdien hebben ze hun sound verder ontwikkeld... en in september verscheen hun eerste volledige album... The Light That Failed To Seize. Dat de band opnam met Ivan Panveroff van Slaughter To achter de knoppen van dit album hoor je nu Disbelief... het laatste nummer dat hiervan verscheen. Can't abandon this. The question keeps on burning like a heart at the first kiss. elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Dat is waar het Enschede'sde Deadly Alliance voor staat. Actief sinds 2012 is Deadly Alliance geen onbekende meer... in de overijsselse metal scene. En dit jaar bracht de band hun derde EP Mindweaver uit... waarvan ik zojuist het nummer Gegen Divan draaide. En de zanger van de band Richard Snyder maakte zich hard voor de scene... dankzij het online platform Metal Oet Twente... waar lokale bands zich konden promoten. En van de trash metal van Deadly Alliance maken we een uitstapje... naar de folk metal van stadsgenoten Barts of Veler... die het publiek veroveren met hun energieke optreden zijn meest vertellingen waarbij de band rock, metal, fantasy elementen en aanstekelijke melodieën doet samensmelten tot een uniek geluid. Opgericht in 2015 bestaat Bart Sofeler uit Rick, Robin, Michiel, Vincent en Sebas, een groep verenigd door hun liefde voor het maken van muziek. Hun meest recente wapenfeit is Aegir's Wrath, een plaat die je in een rij stort samen met Viking krijgers die zijn verbannen naar een hedendaagse fantasiewereld vol draken en gevechtsvliegtuigen. En van een debuutalbum met Tale of Hope and Ruin uit 2019 hoor je nu de single Drinking Song When the sun goes down We will party all night long Drinking beer until we drop Dancing till the sun comes up. Under starry skies We rekindle our old ties, Drink and dancing through the night Feasting till the morning light Hey! When the sun goes down And sweet smells in the air Everyone is having fun The young and old The shy and bold The torches on the walls For the beer and whiskey calls Now hold your cups up high Greet our fathers in the sky For they're with us here tonight Feasting till the morning light And when the sun goes down We will party all night long Brinking beer until we drop Dancing till the sun comes up Under their starry star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 I'm feeling stuck, right at the heart of mine I gave it all I got, turn the other cheek to each Don't chase the dreams, I drown in silent thoughts, this mask worn so well, the world gets what it deserves, no patience left for this, inside barely breathing, and when the night falls down, get out, get me out of here, for every truth that's screams, the world turns blind, or release what happens. uit het nabijgelegen Hengelo draaide ik tot de dynamische alternatieve metalband Elender met hun nieuwste single Inside My Head. De band combineert krachtige riffs met melodische de refreinen waarbij ze invloeden halen uit de nu metal shoegaze en alternative metal Elender timmert goed aan de weg, want naast hun deelname aan de popronde dit jaar, waar ze 10 shows in 10 steden hebben gespeeld mochten de mannen dit jaar ook al de support verzorgen van onder andere Coheed en Cambria en Snot. En we blijven nog even in Hengelo, waar we ook nog een andere band tegenkomen, Devious, dat oorspronkelijk in 1998 door drummer Frank en gitarist Guido werd opgericht en begon als een door Testament en Slayer beïnvloed thrash metal band, maakt tegenwoordig meer death metal, beïnvloed door bands als Morbid Angel, Death Immolation en At The Gates. Ze speelden in zowel Nederland als het buitenland en deden in 2006 een Europese tour met Christian en in 2009 een tour door Europa met Entombed en Marauder. Je hoort nu het nummer Her Divine van de tweede en laatste EP Wolfhagen uit 2012 en zijn daarna bij jullie terug met het laatste interview dit eerste uur met gitarist Mark Auwendijk van de in Steenwijk gevestigde death metal band Abrupt the En dan hoor ik hem alles over zijn festival die hij organiseert. Welke dat is dat hoor je daarna. <middels> net Met Her Divine. En aan de telefoon heb ik Mark Oudendijk, gitarist van de death metal band Abrupt Demise. En vooral bekend als medeorganisator van het Stonehenge Festival, het oudste underground metal festival van Nederland. Mark, tof dat je erbij bent vanavond. Welkom. Hey, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Je bent actief als muzikant hè? en al jarenlang organisator van Stonehenge. Samen met mede-bandlid en vocalist René Brugmans, als ik me niet vergis. Ja, zeker. Ja, ja. met, met René, met Ilse, zijn vrouw. Oh, ook zijn vrouw. En, oh. en ik zei de gek. ja. Oké. Okay. Hoe combineer je die twee rollen? En wat geeft jou persoonlijk de meeste voldoening? Uh, beide. Beide. Uh... Ik ben een muzikant van, van, van hart en nieren. Maar oh, ja. uh, nou, goed. ik heb uh, René op een gegeven moment leren kennen. Wanneer zal het geweest zijn in 2015? Mm -hmm. En uh, René doet al vanaf uh, 1995 doet die, uh, doet Stonehenge. Zo, so, dat is best. Uh, en ja, uh, heel langzaam erin gerold. En uh, nou, ja, tegenwoordig doen we het met z'n drieën. Ja. En, uh, dat gaat hartstikke goed. Wow, ja zeker. Ja, jullie hebben ja. een hoop uh, grote namen bevestigd uh, gehad. Dus, uh, ja, zeker dus... de volgens zijn ook weer. We hebben ja. Karka staan, we nice. hebben uh, cryptopsies staan, Sfix Dus uh, goed, Grave komt, langs. Uh, komt langs. Ook voor elkaar. Missaia, Missaia. nice Dus uh, een mooie line-up hebben we vervolgens ja. daar staan. En we waren binnen acht dagen uitverkocht. Zo. Dus ja, dat is ook uh, natuurlijk hadden we nog niet meegemaakt. Nee, nog niet zo. Nee, wow. hey, hey, hey. ja. Nee, het is uh, behoorlijk, uh, behoorlijk wat, inderdaad. Ja, zeker, zeker, uh, uh, zeker. Jullie, ja Stonehenge bestaat is inmiddels al een decennia. Je zegt het al. En uh, heeft een enorme naam binnen de Underground. Uh, wat denk jij dat de reden is dat dit festival zo lang heeft standgehouden? Ik uh, denk dat de reden is wat. Bijvoorbeeld, Eindhoven Metal Meeting is de, de, de, de bijeenkomst voor kerst. Mm -hmm. Daar zit iedereen bij elkaar voor kerst. Ja. En uh, Ach, wel, uh, goed, uh, ja. bij, bij het begin van de, van de zomervakantie. Uh, ...in ze altijd, laatste weekend van juli. Ja. En uh, ik denk dat de meeste mensen daar... Uh, dat, ...ja, het is gewoon één grote re reunie van alle... ...Dep met de liefhebbers. Ja, inderdaad. En die komen van Heinde en Verre allemaal naar Steenwijk toe... En, uh... En maken daar een hele gezellige dag van. Dat is het allerbelangrijkste. En dat, ze, en dat willen ze niet missen. Nee, dus zeker niet. Dat, nou, dat blijkt me ook uit de, de, de verkoop afgelopen jaar. Ja, inderdaad. En ze komen van heinde en verre ook volgens mij. Ja, ja juist. Ja. Ja, ah, jalo, ja, tof natuurlijk. Ja, Stoney staat natuurlijk bekend om zijn pure underground karakter. Hoe belangrijk is het voor jou om dat gevoel te blijven bewaken... in een tijd waarin metalfestivals steeds groter en commerciëler worden? Uh, uh, ja, wij blijven gewoon underground programmeren. Ja. Uh, dat is geen discussie. We gaan ook niet naar twee dagen of naar drie dagen. Nee, uh, ook geen discussie. Gewoon één dag. We nee. beginnen s'morgens morgens om tien uur. Zo. En we stoppen s'avonds om twaalf uur. En uh, nou ja, goed, uh, gemiddeld ongeveer 24 beentjes over de hele dag heen. Ja. En uh, uh, ja, dat moet voldoende zijn om een, een dag lotplezier... Uh, ...te hebben voor de, voor de bezoekers. Ja. Maar we, we krijgen ook wel terug dat, dat, dat, uh, dat zo'n lange dag is lang genoeg. Ja. Dus dat is, uh, dat is mooi. Dat is en dat, daar doen we <coughs> het voor. Dat zeker. Sorry hoor, ik zat in mijn, slot, in mijn keel. <coughs> Door de jaren heen hebben we natuurlijk ook bands van uh, over de hele wereld... ...op stenen stonehenge gestaan. Ik zei het net al, wat zegt uh, dat volgens jou over de Nederlandse underground metal scene? <coughs> uh, hoe bedoel jij? Ja, wat dat zegt over de, de metal scene in Nederland... Ja, nee, dat durf dat, dat ik niet te zeggen. Ik bedoel, ik denk dat we hem ook wel vol zouden krijgen met alleen Nederlandse bands. Ja, toch ook wel? Dus, dus ja, <coughs> nou, nee, dat is... Uh, kijk, we <coughs> hebben natuurlijk een aantal grote namen. Kijk, jij je hebt het over reis van naar Twente, Pestelens en mm -hmm. Dat zijn natuurlijk de, de, de, grote, de grote bands uit de regio uh, uh, waar ik vandaan kom, Twente. Ja. Uh, um, dus ja, weet je, die hebben ook, die hebben ook een aantal keer op, uh, op Stonehenge gestaan. Esfix staat dit jaar ook weer op Stonehenge. Ja. Uh, met, ...met Nederlandse bands kan je het ook wel goed, uh, goed voor krijgen Alleen ja, ik ben nog steeds van mening dat iedereen wil natuurlijk wel... Oh, de, de grote namen van vast, Hoe we uh, zien, ja, live ja. Uh, afgelopen jaren hebben we terrorreizen en IM-orbit. Ja. ja, dat zijn natuurlijk wel de namen waar mensen op afkomen. Ja, precies. Je moet echt wel goede publiekstrekkers hebben in ja zeker ja. ja, zeker. ja, zeker. Ja, ja zeker. Mooi, ja, maar dan nog, ik denk dat 80% van de mensen voor de sfeer komt. Ook, en dat wel. krijgen we ook altijd wel terug uh, als terugkoppeling van... Uh, ...een gezellige eendaags festival... Ja. Sfeer is goed, iedereen kent elkaar. Gewoon één grote reunie. En zo zien wij het ook een beetje. En we zetten wat goede bands neer. Dat maakt de dag af. Helemaal top. Sorry hoor. En tot slot, hoe zie jij de toekomst van Stonehenge? Blijft het zoals het nu is? Of zijn er nog dingen die je graag zou willen realiseren? We proberen natuurlijk altijd wel elk jaar te kijken waar we nog verbeterpunten hebben. Maar uh, nou ja, goed, zoals eerder gezegd ook, we, we blijven gewoon op de trein waar we nu zitten. Dus ja. oh, dat is mooi. Een... Uh, we houden het gewoon een eendaags festival. Mm -hmm. uh, want ja, goed, er zijn genoeg festivals die zich zijn gaan groeien en eigenlijk daarna uh, kapot zijn gegaan. En dat is zonde, dat moet je niet willen. Nee, zeker niet. En ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met uh, nou, de, de leeftijd van de. Uh, Metalhead, uh, we worden ook allemaal wat ouder uh, het zijn ook de jongsten niet meer dus nee. die, uh, die driedaagse festival dat was vroeger mooi toen je 18 was maar als ja, je uh, 50 plus bent dan, dan, dan wordt het ook allemaal Slopend. wat ja, precies. Dus, uh, dus ik denk uh, de, de, de manier zoals we het nu doen uh, gaat goed vaak uh, ja. lijden ze beter puntjes en, en dan kijken we altijd wel van joh wat, wat ging er afgelopen jaar ...iets minder. En ja. Ja, dan proberen we het jaar erop uh, weer beter voor elkaar te krijgen. Precies, daar, doe je. daar leer je van natuurlijk. Juist, juist, ja, juist. Daar ja. aan, uh, er kan nu bijna niks meer fout gaan... ...want het is gewoon compleet uitverkocht ook. Dus dat is wel ja. een, een heel goed teken. Ja, uh, dus. <coughs> Jullie hebben met uh, Abrupt the Mice ook een uh, even wat heel wat anders... Uh, ...natuurlijk net een nieuwe single uit. Uh, zou je deze willen aankondigen? Ja, natuurlijk. Ja, nou, uh, uh, een nieuwe single, Fast van de Pest, afgelopen woensdag in première gegaan. Als voorloper van het nieuwe album, wat in, uh, volgend jaar gaat komen... Uh, hebben wij Sylvester uh, Paul fel uitgebracht. Mm -hmm. En hier komt-ie. All right. Dankjewel, Mark. Dankjewel ja, voor je ja, tijd toe, en uh, voor alles uh, wat je met Stonehenge uh, betekent. Natuurlijk voor de Underground Metal scene. Heel veel succes uh, voor uh, ja, wat er allemaal nog gaat komen in de toekomst. Ja, en wie weet tot snel. snel. Ja, graag gedaan, ja, ja, Mark. Succes. Dankjewel. En een fijne avond. hoi Hoi, hoi. hoi, hoi.